De. Alleen de kaarten schudden is niet genoeg, zegt de VS. Er moeten ook concrete hervormingen komen. Bij de massale anti-regeringsdemonstratie zijn alleen gisteren en vandaag al zeker 62 doden gevallen. En er zijn ook 2000 gewonden. De avondklok wordt genegeerd en Egyptenaren zijn ook massaal aan het plunderen geslagen. Volgens de laatste berichten is het hoofdkantoor van de regerende partij in brand gestoken. De executie van de Iraans-Nederlandse Zara Bahrami in Iran is een barbaarse daad. Dat heeft minister Rosentaal gezegd. De Iraanse ambassadeur heeft bevestigd dat de vrouw is opgehangen. Zoals Iran zelf eerder ook al meldde. Nederland heeft in reactie alle ambtelijke contacten met het land bevroren. Een automobilist heeft een ravage aangericht bij een tankstation aan de A58 bij Moergestel. De 64-jarige man was op de snelweg in slaap gevallen. Toen zijn auto door de berm reed werd hij wel wakker, maar kon niet meer voorkomen dat hij de shop bij de pomp ramde. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. De eredivisiewedstrijd tussen de Graafschap en FC Utrecht, die voor kwart voor acht gepland stond, gaat niet door. Omdat de veldverwarming in station De Vijverberg niet werkt, is het onmogelijk om te spelen. Terwijl wordt nu morgenmiddag om half drie gespeeld en dan is het veld waarschijnlijk minder hard. En Japan heeft in Qatar de 15e editie van de Azië-cup gewonnen. In de finale werd na verlenging met 1-0 gewonnen van Australië. Invaller Tadandari Lee werd in de 190e minuut matchwinnaar... met een schitterende volley na een assist van Nagatomo. Japan won de cup als eerste land voor de vierde keer. Het weer dan. Vannacht liggen de minima tussen de min 4 en lokaal min 8 graden in Limburg. Morgen ook weer veel zon en af en toe wolkenvelden bij 0 tot 3 graden. En ook maandag nog prachtig winterweer. En tot zover het Novumnieuws op Radio Lelystad, 90.3 FM. Onze radio, altijd in de lucht. Oh, radio Lelystad. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Groene Orthodontisten. Specialisten in beugels. Het is weer uh, tijd voor een, uh, een zomaartje. Ja! Een fijn zomaartje. Ja, Wat uh, ben je normaal van ons gewend op dit moment? Is dat wij een, uh, een beugel uh, ontploppen. Oh, wacht. Ik heb wat. wat? Je hebt, we hebben wel een blikje. Een blik. Een blik in mijn ogen. Oh. En wat we ook normaal so. hebben is. Ja, Esmee. Ben ik, uh, Ja, lieve mensen, het is vandaag 29 januari 2011. Je luistert naar zomer. Wij zijn fietsenvunstig, maar nu eerst muziek. En dit is Bush met The People That We Love. Oh. Tot zo. Hey, oh, die? Ja, die, die ken je wel. Uh, Ex-president Bush. Hè? Oh ja. ja Steeds hey, je dat uh, twee jaar niet meer, hè? Senior of junior? Beide. Dat, dat is dan weer de vraag. Op. Ja, precies. Hé, hey, maar jongens, uh, uh, dit is uh, zomaar bijna luisterd. En inderdaad. nog wel het, uh, het tweede uurtje. Ja. Wat nog wel eens wordt bestempeld als het prachtige uurtje. Ja, mooi. Niet dat, niet dat het eerste uur dat niet is. Maar het is anders. Het is anders. Het, het is... is vies en het is funzig. Het is vulgair. Het druppelt. Het druppelt naar beneden. Ja, het Langs zal maar je druppelen. <laughs> ja, zwaartekracht. Oh ja. zwaartekracht zit hier zeker wel. Ja, maar dus ook. jongens, wat hebben we vandaag? Ja. ja. Wat hebben we? Ik heb een stelling. Ik heb glas uit. Hey. Ik, heb, ik heb een uitgaansagenda. Of we eraan toekomen is altijd weer een tweede. Maar Inderdaad. Ik heb ja. hem wel. Oké. Okay, ja, Voordat je denkt, die Rick heeft hier niks voorbereid. Nee, nee dag, dat is dat niet dat waar. Had. Helaas. En vorige hey. week was je er niet hè? Trouwens, over het feit dat ik er vorige week niet was. Ja? Daar ga ik niks over vertellen. Ja. Ja. Maar ik heb wel een beugel in mijn hand en die moet wel geopend worden. Ja, oké. Okay. Um, ik heb het mij al net geopend. Okay. Ik, dus uh, de ik, deel ik, ik hoop uh, op een mooi galmpje. Ja? Ja. Oh. oh. <laughs> Zo. Hey, oh, scherp, yes. hè? Ah, en dan mag gedronken worden. Proost, nee, hey, uh, ja, inderdaad. Nee, um, uh, jij hebt de stelling? Ja. Wat, wat, wat is de stelling? De OV-jaarkaart is waardeloos. De, oh nee, de OV-chipkaart, dat is het. De OV-chipkaart is De even... OV is. is, is, is, is, is Briljant. Nee, ik was even in de war. Ik had uh, iets anders in mijn hoofd zitten. Nee, maar de OV-chipkaart is waardeloos. Um, en dan voornamelijk gericht op studenten of gewoon. Algemeen, want, want hij is te kraken. Je kan gratis reizen. Ja, ideaal. Top! Ik doe het al uh, een jaar. Ja, <laughs> ik ook. Ja, ik al heel lang. <laughs> ja, ja, ja, en Maar ja, Nico, jij ja, is... hebt een glas hart? Deze keer wel. Sowieso. Nice. Ik had hem, voor, dit is uh, die van vorige week, ja, waar we hier naartoe zijn gekomen ja. en plus, zeg maar. Ja, nice. Dus. Plus? Plus. Die plus? Plus. Van de reclame? Ja, oké. Okay. Oh, wat ja. slecht is je trouwens, heb je toch gezien? Ja. Ga ik even een merk naar beneden halen, maar echt, ik vind die reclame zo slecht met die plus. Ja. Ik vind het echt... Een, elke keer met het woordje plus, dus ze een plus teken met hun handen. Ja. Ik vind het... Ah. Het verdient een minnetje. <laughs> ja, inderdaad. Ja, over als we Lippen. dan toch heel kort op een supermarktje ingaan, doe ik het ook heel kort. Ik ja. stond vanochtend bij mijn werk buiten. En dat is nogmaals dat is de appie. Ik sta buiten en je weet wel inderdaad, de voetbalplaatjes zijn er weer. Ja. En ik, ik heb even pauze, een half uurtje. Dan mag ik een sigaretje roken. Ik ga naar buiten. En we hebben zelfs dranghekkers staan voor de kids. Dat ze daar achter... Om uh, plaatjes mogen vragen. En uh, ze vroegen niet plaatjes voor onze show aan, nou, maar wel heel plaatjes. En uh, ik zie een trouwens. jochie van een jaar of negen en een meisje van een jaar of zes. En uh, jochie zegt: oh, Ik heb Martin, joh! Waarop het meisje van een jaar of zes jaar antwoordt: Die klootzak hoef ik niet. <laughs> ik dacht echt: van, Nou jongens, wat gaat het <laughs> naartoe met de wereld? Ah, ik weet het niet. Maar dit is maar, uh, Cola Light. <laughs> nee, Colonel <laughs> oh, oh, oh, Kite. Oh, maar. Yeah. Everything's better. Serene is nou Cola Light? Lola Kite, Cola Light, everything's better. Ja, weet je, weet je waarom ik net Cola Light zei? Want jullie het te lachen. Ik denk jij had, luisterd, had het mis misschien ook wel. Het heeft te maken dat ze hun bandnaam moesten verzinnen en ze zaten aan de Cola Light. En ze dachten, ah, we noemen onszelf Cola Light, maar ja, dat kan natuurlijk niet. Dat hebben ze het omgedraaid. Lola Cola Kite, is, uh, ik vind het, het leuk. Het heeft wel iets vrouwelijks. <laughs> ja. ja, maar het is geen vrouwelijke band. Nee, ja. Uh, nee, nee, nee. Ik geef je gelijk. Maar je weet op dit moment maar één ding wat Nico zou willen. En dat is dat je foutloos je stelling gaat noemen. Is Nico er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja? Robby, ben jij er klaar voor? <tus> Natuurlijk. Ben je zeker dat je er klaar voor bent? <tus> je kent me, hè? Nee. Ja, nee. waarom dus? Oké. 3, 2, 1. De OV-chipkaart is waardeloos. Are oh, you ready? Dat dacht ik al. Kijk. En hij is waardeloos, of niet? Dat how je do-shit. <coughs> Want deze week is het eigenlijk, ja, um, een NOS-verslaggever uh, NOS en een uh, onderzoeksjournalist heeft, hebben ontdekt dat je heel makkelijk die over chipkaart kan hacken. Ja. Je hebt gewoon een programmaatje nodig, je hebt een uh, kaartreader nodig, je legt het kaartje ja. op de kaartreader, je zet het programma op en je kan alles invoeren wat je wil. Wanneer je ingecheckt wil zijn, waar, uh, hoeveel geld je erop wil hebben, alles kunnen ze doen. Je koopt een anonieme over-chipkaart en ze kunnen je nooit achterhalen. Wat ideaal. Heb je ook een anonieme over-chipkaart? Ja. Wat ja. geniaal. Ja, en ze kunnen je nergens achterhalen. En dan zegt het bedrijf? Ja, ja. Ja, nee, we gaan er gewoon lekker mee door. <laughs> en ik denk, fuck, je, we kunnen allemaal gratis reizen. Als je een kaart erin really koopt en je downloadt een gratis programma, je kan gewoon gratis reizen. Ja, dat het het klopt nog eens niet. Dat is wel bullshit. Dan, dan is dat hele project toch waardeloos. Wat, zijn jullie, wat vinden jullie? Wat vinden wij drie krachtige mannen hiervan? Ja. Nou, uh, ik ga uh, alleen even, Jankie in ieder geval over het, uh, het studentenonderdeel hiervan. Ik snap niet wat er zo interessant aan is... Aan die uh, chipkaart die wij hebben. Ja. In tegenstelling tot dat mooie papier uh, plastic ding dat we hadden. Dat werkte toch? Ja. Of ben ik nog. We hoeven ons nog steeds niet in te checken in de trein. Metro, tram, bus. Moet het wel. Maar dat had ook nergens voor gehoeven. Hoeft ja. ook niet. Ik bedoel, op het moment dat er zo'n controleur langskomt. En die zegt: uh, Heb je iets? En laat je gewoon de ding zien. Klaar. Ja. Weet je. Nee, ik, ik, ik weet niet. Ik vind het echt. Ik ben helemaal met je eens in dat zeggen. Want waardloos. ik vind het zo'n waardeloos ding. Je moet overal ingecheckt zijn, dus ze kunnen allemaal achterhalen waar je bent. Het idee al ja. dat je dat je overal geregistreerd wordt, waar je naartoe gaat, waar dan ook, vind ik echt een beetje freaky. Ja, het interesseert me op zich heel weinig, maar wat ik zelf het irritantste vind is, je kan je bijvoorbeeld een eentje vergeten uit te checken, ja. Ja, dat, uh, in, de, in de bus, trein, metro kost dat 4 euro, in de, uh, nee, in de bus, metro en de tram kost dat 4 euro, mm -hmm, in de trein kost dat 20 euro, ja. en dan is er nog niet eens gegarandeerd dat je het geld terugkrijgt, en als je het terugkrijgt dan duurt het waarschijnlijk drie maanden. Ja, dat klopt, ik heb het een dat, dat vind ik echt ja. gewoon waardeloos. Dat kan en, ook, beter. en ook als je kapot gaat, dan weet je hoe lang je moet wachten. Ja, ja als echt. student al oh, helemaal. Ja, je, je, en bent... je hebt geld niet en dan zegt, oh dan heb je pech. Ja, nee precies. Fuck jongen, die chip daarin is kapot. Ja, hoe ik... kan ik wat aan doen? Hm. Het, het, het had gewoon niet gehoeven. Nee, nee. Ik, ik bedoel het vorige systeem was gewoon goed en... en, en uh, ik bedoel, de strippenkaart is er nog steeds. Je ja, kan ja. nog steeds je kaartje voor de trein kopen, dus in die zin is het vrij weinig veranderd. Het enige waar het bijna betrekking op lijkt te hebben is voor de studenten. Ja, nou, nou uh... een buschauffeur had er last van als ik mijn pasje liet zien. Juist niet. Ze hebben nu meer gezegd van ja, klote, dat apparaat bijvoorbeeld waar je je moet inchecken in de bus. Oh, die doet hij weer niet. Ja, ga maar zitten. Ja, precies. Ja, maar, ja, de... En wat vinden jullie eigenlijk van het probleem? Dat jij ja, die oude chipkaart en die is onveilig als maar kan zijn. Ja, op zich, kijk, ik vind iedereen die, die gratis iets kan regelen... ...die moet het vooral doen, weet je dat. Oh. Zo ben ik dan weer wel. Ja. Ja, het, het is gewoon lekker... Het, het ...straf die mensen die dit ingevoerd hebben. Ja, want ze hebben niet gekeken naar de veiligheid. Dat ding was al, ja. was al twee jaar was bekend dat het ding al veilig was. Ja, dat is, wel lekker een het is zo lekker als een mandje. Dat is zo lekker als een mandje. Nee, nee, nee, ik kan alleen in het laboratorium gedaan worden. Fuck off. Weet je, overal kan het ding hey, gebruikt worden. We moeten wel leren van fouten. Ik bedoel, ja, ja zit er een keer een lek in? Oké. Okay. Maar ga we niet zeggen, we gaan er gewoon mee door. En hallo, wat schat. Lira. Holy hier aan. shit. Ik heb helemaal niet verteld dat we een studio gasten hebben. Nee, maar... ik ook niet, maar... Maar de gast in, hoor. Daar gaat de oh, gast oh, in. Nou, ik kom even gedacht zeggen. En ik wil ook even melden. Ik ben inderdaad al... Ik uh, heb al een paar keer gehad dat ik gewoon gratis mocht reizen. Omdat de Jeep het niet deed. Oh, en... je, je hebt hem gehackt? Nee, nee, nee. En ik, ik, ik, ik, heb, ik heb niet eens een... Chip, ov chipkaart ding. Maar omdat het dan oneerlijk zou zijn tegen de andere passagiers, ja, mag iedereen gaan zitten. Dat vind ik, dat vind ik echt aardig. Je ja, gaat het hele systeem maar... gewoon hacken. Nee, nee, maar, maar, kijk, kijk dat, dat, dat moet ik wel gelijk erbij zeggen. Op het moment dat zo'n ding in de bus het niet doet, ja. dan kan iedereen ook gewoon gaan zitten. Ja, maar ja. ja, ik heb een, een chipkaart. Oh, ja. daar gaan we zitten. Dat, ja. dat is wel waar. Ja, klopt. Ik had vanavond nog. Ja, dat ding doet het niet. Ja. En dan ga jij niet zeggen, ja, ik wil een kaartje kopen bij je. Uh, nee, precies. Dat, hey, vind, dat vind ik nou echt tegen. Nee, natuurlijk niet. Hey, ik vind het echt op het hele systeem, het moet, het moet echt gewoon anders. Ik zou het graag willen dat jij ging betalen op zo'n moment. Ik bedoel, wij als eerlijk programma, zomaar. Eerlijke show. Oh, oh, oh, wacht uh -oh. Oh. oh, oh, oh. die lippen van haar, hoor. Oh, sorry Pieter. Dat is zijn vader, oh. Die waarschijnlijk ook niet zitten luisteren. Dat denk ik ook wel. Mwah. Kijk, dat wil ik horen. Mm, lekker. Tjus. Hey, eh. Uh. Lekker. <laughs> ik hoor nou pas de jingle die eronder wordt. Ja. Slaap lekker, schat. Hé, hey, maar we gaan, uh, ik weet het niet. We zijn, uh, wij zijn met z'n drie echt zwaar over eens. Ja. Dat is gewoon, echt gewoon. Ja. Kut ja. is. Weet je, schaf die kaart af. Ja. Lekker terug naar dat oude papiertje, weet je wel, dat je mogen, mogen houden als student zijn. Waar of... je nog normaal een colaatje overheen kan gooien. Ja, ja of, uh, of, nee, of... Maar, ook een echt. wij gebeurt verhaal. Mijn vriendin zat in de bus. De bus die trok veel te snel op en ja. ze, komt er, ze komt op er over chipkaart te leunen, zeg maar. Heel klein kutdeukje, krasje, schuurtje zat erin. Ja. Doe het er niet. Echt een ah. ding kapot. Ja, je mag zelf een nieuw halen. Dus ja, ja. Ja. Kost je zes weken. Ja. Nee, hey, maar... ja, hoe lang heeft het geduurd? Ja. Ik vind zes een zes beetje die stilte en dan muziek op de achtergrond de, een beetje de, debieus. Je ziet de denkje, joh. Wil je dat uh, plakbandje van <laughs> hem halen? Ja, oh, oké. Okay. Vier weken. Jezus. Nou, dat kan is toch, toch echt wel niet lang? Hé, hey, plak mij tape. We doen het wel <laughs> hey, professioneel. Dat lang. is waar. Hé, hey, maar ik heb een gast aan, aan, aan de lijn hangen. En Stix. Want dat is Wat vind je er eigenlijk van? Het is wat. Het is me toch wat allemaal. Het is me toch wat allemaal. Ik ben gestopt te zeggen later als ik groot ben Als ik niet groot denk, blijft mijn handelen klein Als ik niet deed wat ik doe, bleef mijn hart zijn geheim Levensgroot Ik zie dingen springen in het meer, komen, maar uit mijn minder Ja, ik zwem me onder de, baas de tijd. Ik ben eigen baas, en zou dit vaker moeten doen Ieder zijn eigen reis, of zijn een waar tempo Niet altijd met nadenken en zo, Alles is dat soms lastig Als je krampachtig vasthoudt aan gedachten Over hoe iets is of had moeten zijn Wijk af van die lijn, die mijn gewonnen is dus als klein kind die komt terug bij die lijn en bedankt hem. En geef me dan mijn eigen draai aan. Bij de hand als mijn bijna. Ja, verder vooruit naar verre orde. Ver hier vandaan, onveroordeeld. Hier kan het nog, doen wat je wil Hang met me rond, geen woord te veel Pak je vrouw vast, ik verklaar de liefde Ik hou van jou schat, en laat je niet alleen Ik maak me niet te bond, ik ben geen zoete kou Zorg dat je weet, wat ik voel voor jou Wat weet je van, mijn levensstijl Ik sta op als men naar bed gaat, weet je wel Graag raken, kast kraken Probeer er altijd wat van te maken Ja je zag me, met rare snuiters acht en uitbuiters. Ik nam afstand uit, overtuigd niemand zei me dat je niemand moet naaien. En niet ga naar een ander. Gewoon afblijven met je handen. Ja, ik voer conversaties met mijn geestesoog. En blijf levensgroot. Oh, ik wil niks. Ik wil niks. Dus alles geeft niks. Veel tamaling, pot vol met koffie de Spaanse patoffels, ook in broek van de Bristol Alles onder controle Al het andere is afgevallen als de naam wordt gespollen Oud, oud, maar niet minder heilig Voor de om me vast en rij veilig in mijn oorzheimer Klassieke type gezien het bouwjaar Met de aura, rapen heb ik jou daar Ja, Ik ben een monnik met een whisky tonic was door een storm mist of een wolk Als ik ga draai op Marley mist niet money Maar zover is het nog niet, ik voel me goed En het glas is groen buiten in mijn moestuintje Er groeit genoeg groente en een fruitboom voor de zomer Ah. Leef is groep voor een kijkje nemen als je niet gelooft Hé, <laughs> hey, de dag zit open voor alles en nog wat. Links, rechts, vertikaal die, die je genaal op blijf staan op je plek, alles mag. Alles maar. Eén bij je samen staat sterker dan zie je ik. Vul, de gaten om het ruimte ruim op. Ga naar buiten. Je bent meer dan je uiterlijk. Next beautiful baby. Laat via beltijd Stop, waar het begint. En dan van vooraf aan een karazel. Wij zijn vies en en je luistert naar Zomaar. Op dit moment zijn we even aan het roken. Drum. Met het uh, prachtige plaatje. Living the life. Ja, uh, de remix, hè? Ja, origineels van Mighty Fools. Jawel. Ze hebben een hele remix plaatje. Hey, Geen moment, uit. jongens, we worden gebeld. Oh, worden we echt? gebeld? Ja, het is echt waar. Oh, hey, wie? Hallo met zomaar. Hey. Hey. hey. Hallo? Hallo. Met wie spreken we? Hallo. Hallo. Hallo? Hallo? Spreken ah, Oh, Hé! Hey. Ik dacht even dat we de geest van Bonnie St. Clair te pakken hadden. Ja, ik denk, ja. Oh nee, ze leeft nog. Maar ehm nee, nee, weet je wat het is? Ik dacht helemaal dat was helemaal een misverstand, jong. Oh oh oh oh. Nee. Oh nee, wacht eens, Jim. Ik zit helemaal niet uh, op de goede. Uh, ik, ik heb helemaal niks uh, voorbereid op zo, jongens. Dat is helemaal verkeerd, dit. Jij, oh nee, als wacht... echte weerboer, weet natuurlijk dat er morgen een zonneschijnkans van 90% is. Nee, no, nee, no, dan moet ik in de buurt lopen. Ik sta nog net in de. Ik ben morgen. Ik loop nog de buurt. Waar ben je dan? Ik sta nu bij mijn bij huis. Oh? Ja, nee, jongens, jullie bellen eigenlijk uh, gewoon heel erg ongeleerd. Ja, jij belt ik... ons, uh, jij, hebt, jij hebt op dit moment seks, hè? Nou, dat wou, dat, wou, dat wou ik niet zeggen. Daar raak ik me niet over uit. Ik, ik zeg niks, ik zeg niks. Nou, als jij toch bezig bent met je weerbericht, wanneer zien we je, je boerzoekvrouw, man? Volgende, volgende editie? Nou, weet? Het. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat misschien wel een goede ja. Dat kan wel, ja. Dan lijkt het me wel strak als jij Yvonne Jaspers het bed in krijgt. Hey, echt eventjes tussendoor, maar... Het lijkt niet gelukkig leuk om echt gewoon de volgende editie van zoekt Trouwen. Henk, jou Henk, uit te nodigen en laten kijken of ze, of ze mee willen doen. <laughs> ze gaan heus wel onderzoeken of die echt een boerderij heeft natuurlijk ja, hè. Ik bedoel, Henk, wij, dat, Henk huis, je dat, dat huisje van Henk? Uh... Thomas, ja. dan moet, dan, op één voorwaarde hè. als okay. dus, dus jullie het mee dan, dan inschrijven en zo en dan ja? nog regelen en dan, en dan ga ik da da da de rest wel doen. Ja, dan, dan, dan, ja, dan, dan, dan, nee, dan doen wij alles voor je. Voor, ja. we gaan, wij, wij, wij, wij doen alles. Wij, wij worden je manager. Ja, wij okay. roggelen het wiel. Ik ben net even in de tussentijd de buurt gelopen en ik heb even, even gekeken naar, buur, naar ja. boven. Ja, naar, ja. Buurt, naar boven dat is het moeilijk. Hè? Maar uh, ik, uh, ik zie dat het uh, uh, morgen, morgen gaat het eerst uh, misten. Ja. En dat, uh, dat gaat dan wel uh, optrekken, als het goed is. En dan uh, wordt het volgens mij maximaal 4 graden met een noordoostelijke wind. En, maar die, die is vrij vrij matig, dus zeg maar rond de kracht 4 en het wordt dan ook best wel fris. Okay. Dus zeg maar, uh, hou rekening met waterkool, maar uh, zeg maar zo'n beetje zo'nzelfde dag als vandaag, beetje mooie okay. zon en okay. zo. Maar dat had ik nu, hè? Ik zeg. Dat is eigenlijk. Ja, Ik heb er niet meer geen ding mee gehoord, jongens. Je zuigt het uit je duim, ja. dan nu niet uit de duim, maar meer uit de middelvinger, maar dat is ik nou meer, zeg maar. Gadverdamme. Je hebt wel een vorm ook gewoon, hè? Jij ziet het voor je. Ja, ik zie het helemaal voor. Ik zie het meer achter me, maar ik wil het zeker niet zien, dat weet ik wel. Ik weet niet waar Nico het ziet, maar. Ik probeer gewoon niet na te denken. Hé, maar Henk. Ja? Uh, als wij dan een plaatje willen draaien nu, hè, kunnen we dan beter kiezen voor het oosten, het zuiden, het noorden of het verwesten? Thijs Verwest. Uh, no, dat is het verwesten, klinkt beter. Oké, doe dat. Want we hebben een heel leuk plaatje. Samen <laughs> <zijn> met Diplo. <laughs> met Diplo ja. en Bas Rhymes. Want dit is. Oh, come on! Lekker dat hij is! Lekker! Henk, dankjewel en uh, we spreken jou volgende week. Goeiedag, Henk! Hoi! En dit is Bas Rhymes. Let's go.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 Catch by surprise! Catch by surprise! catch him by surprise! catch him by surprise! Catch by surprise! Let's catch him by surprise! Let's catch him by surprise!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 Chesto, Diplo Yo. en Bassa Rhymes met Come On. Het dak ging eraf. Het dak zit er ook weer op. En daar zijn we heel blij mee, want het weerbericht is natuurlijk een beetje koud. Het is echt koud, jongen, buiten. Ik denk echt een Norpol. Aangezien uh, Henk mijn zendtijd heeft gestolen, pleur ik nu even een, uh, een klein, maar ook een heel klein uitgaansagendaatje erin. Hij is ook heel klein. Oh, ik zie, oh die is klein. <laughs> ja. Waar? Daar ligt die. Ik pak mijn microscoop Naar. erbij. Hij is Wil, echt heel klein, hoor. Ik moet er echt. Uh... Wil je niet aan dat ding van mij zitten? Vanavond, jongens, in die UG of zoals wij mogen zeggen de underground, Daar mogen wij alleen, hè? staan ze er echt. Benjamin Herman en Cornuiten, oftewel Nieuw Cool Collective. Hou je van jazz en hou je vooral van eigenlijk uh, niet goede jazz of gewoon zieke jazz? Ga er dan vooral toe. Jazz. Ja, funky jazz. Nee, ja, ja, ja. Het is, het is, ik snap wat je bedoelt, maar het is een hele funky jazz. Het is dus ook eigenlijk hele goede jazz, maar hij probeert het altijd een beetje, zoals hij zou zeggen, op te fucken. Uh, niet een beetje ook, echt gewoon echt, maar ook echt goed. Ja, ik bedoel, uh, ze hebben met Shields uh, Dilder, met Typhoon al opgetreden. Ik bedoel, ze, ze zijn zeker in voor samenwerkingsprojectjes. En yep. dat doen ze ook nog heel gaaf. Yep. Maar solo, of uh, solo met de hele groep zijn ze echt al heel lang bezig. En yep. hebben ze verscheidene plaatjes gedropt. Beetje... Als je Benjamin Herman niet geil vindt, dan snap ik het niet meer. Kijk naar die gozer, wat een vent. Nico kan hem sowieso niet uitstaan, omdat hij dezelfde bril op zijn hoofd heeft. Ja. ja hij heeft ook zo'n bril op zijn hoofd, maar die heeft hij al jaren, dus hij mag het. Toch? Ik, uh, ik hou me erbuiten. Ja, buiten. Uh, gebruik het maar voor je glas hard. Ja. Yeah. Je weet. Nee, uh, ga er vanavond naartoe. Uh, te, het is er ondertussen eigenlijk half negen. Ging de zaal lopen. Het is toch geweest. Ik weet dat er niemand binnen is, want iedereen luisterde natuurlijk naar Heen Storm. Ja, en als een prachtig hè? Maar om negen uur begint het echt. Ah. Het is wel een beetje duur. Aan de, aan de deur is het 15 uur. Dat is wel een beetje duur. Ja, uh, ja. maar je krijgt er wel een avondparty bij. Ja, je krijgt inderdaad ome Funk. Oh, die. Omefunk. Omefunk. Oh, dat is wel Sorry. erg bekend in uh, omstreken. Ja, ik dacht wel. Vooral rond Zeewolde waarschijnlijk. <laughs> nee, <laughs> nou, um... onder de om de boerderij van Henk Storm. Een soulclap swingende dansavond met soul funk en disco. Open op, uh, om 11 uur begint dus de, de afterparty. Ja. Hey, Hé, maar lekkertje. He hebben we nog meer dingen hier, of niet? Nou, ik heb nog niks. Nu... Oh, dat dacht ik ook. Ja, Jawel, binnenkort gaat hij dan echt open. We hebben ze twee weken geleden in de show gehad. Ja, de advocaat. Ja, eigenlijk gaat de fles open. Ja. De fles advocaat gaat open, jongens. Eindelijk. Het, het mocht ook wel. Het werd tijd, maar ze gaan open. Gelukkig heeft onze lieve manager beloofd dat wij altijd als we komen een borrelhapje krijgen. Ja. Maar wel een soort ja, tegenpersoon te doen. Af en toe zeggen: De advocaat. De advocaat. De advocaat. De advocaat. De advocaat. De advocaat. De advocaat. <laughs> Mensen. Ja, en elke keer wat ja, we zeggen, krijgen we een gratis borrelhapje. <laughs> ja. ik, ik heb liever gewoon gratis bier of zo. Maar. Ja, maar dat is ja, de volgende stap, hè? We ah, okay. moeten een beetje opbouwen. Haar, ze, ze, moet... hebben, ze, ze hebben wel een heet biertje. Gaan, gaan, ze, ga, ga, gaan ze ook rokken? Mm. Ja, soms wel. Kevin Rudolf wel. Kevin Rudolf wel. Misschien Lil Wayne ook. Maar in ieder geval... let it rock. I see your Get a fresh stomach like Wayne, a personal trainer. My aim is perfect, I yeah, period. Like the reminder. I wish I could. ...en Lil Wayne vanuit de, vanuit de bak. Uh, hij is weer vrij, toch? Is hij weer vrij? Volgens mij is hij weer vrij. Ik dacht dat alleen Brace vrij was. Oh Brace is ook wel... Uh... Ja, ja, en, ja, daar is een plaatje van uh, Delse Kid en Brace. Oh ja. ja daarom... Wat trouwens dan wel weer leuk is om heel snel te zeggen... ...is dat oh. Brace een goede vriend van de show is. Oh, hij ja. heeft serieus zijn artiestennaam naar ons vernoemd. Maar oh, zien nee. wij altijd onze beugels hebben... ...heeft hij daar Brace van gemaakt. Ja. Oh, zo. Ja, ja. kijk. Ja, dat, dat bedoel ik... Uh, dus, uh, maar je goed. wou iets noemen? Ja, ik wou iets noemen, want we hebben iets heel fantastisch moois op internet staan. Dat heet zomaar En het is een beetje een projectje wat eigenlijk steeds meer groter gaat worden en groter gaat en Groter en groter. Uh, we hebben de zomer 10 gehad. Uh, de stelling gaat elke week op. We hebben altijd wel weer uh, leuke clipjes die ik weer tegenkom, of Rick tegenkomen of jij tegenkomt. Uh, zetten we erop. En uh, ja, dat vinden we leuk. We vinden het leuk om contact met jou te hebben. En dat kan. Maar we hebben iets nieuws. Toch? Mm. Of niet? Mag ik het, mag ik het verklappen? Wat je wil, man. Het is jouw ding, want jij hebt allemaal ja, geregeld. Jij mag, jij mag het verklappen. Ik geef jou die eer. Die honor. Nou, het is zo, we hebben een zo'n leuke show. En dat wil je natuurlijk een paar keer terugluisteren in de week. Dat kan ik snappen. En omdat je dat heel graag wil, kan je op onze show... Op onze show. Kan je onze show, show... Terugluisteren via onze website. Ja, dat kan. Maar het is ja, podcasting. Je, het... Je, je leest het op de website. Ja. Dus wat moet je doen? Je gaat naar www.zomarlife.nl. Ja. En ja, dan is het toch het moment van deze show aangebroken. Waar de meeste mensen de radio uitzetten. Het is tijd voor glashard. Jawel, auditor, salutem. Eh, zoals jullie waarschijnlijk wel geweten hebben of jullie lezen geen kranten. Duitse Cruises bevallen. Wat? Bevallen? Ja. Bevallen? Van, van Fokje bevallen. Modder? Bijna. Bukje Modder. Ik ben even Peter Schoenig. Oké, okay, ja, gaan, okay. gaan verder, Genoeg... genoeg ja, even Donald Duck. Genoeg... Uh... Oh, slecht zijn we weer. Uh, nou, iedereen denkt natuurlijk dat ze nu een uitgelubberd lichaam heeft. Maar niets is minder waar. Fans, opgelet. Volgens de manager is zij zo atletisch gebouwd... dat de kindje barig een probleem moet veroorzaken. Alsof het een probleem is. Goed, over drie maanden staat ze weer op de catwalk... en dan uh, kunnen de ransbakken weer fappen. Een of andere vent in een nikkerbokker die uh, vindt dat mbo'ers, en dit is echt een geniale wordfil, mbo'ers die herkent hij niet en hij wil er hbo'ers van maken. Dus Wat? jongens, zelfs Microsoft kent jullie niet. Ja. Dat, uh, Wat, echt? Ja, nee, het serie is serieus waar. Maar goed, oh. <coughs> zoals ik al zei, uh, die wil dus dat uh, mbo'ers zelfstandig een uh, ondernemer moeten gaan worden. En waar halen wij hbo-ondernemers dan onze werknemers vandaan... als al die mbo-scholieren zelf iets moeten gaan beginnen? Lekker. Ja. zitten wij met al die vmbo-dropouts. Goed. Uh, Benedict en Sanders die gaan naar de hu huishoudbeurs. Het is, het is echt waar. Ik kan uh, er niks aan doen. Pas er echt bij. Heel tattoo goed. tattoo maar, maar volgens mij is het niet zo makkelijk om fatsoenlijk aan het werk te komen... nadat je een talentenjacht hebt gedaan. <laughs> Wat gaan ze er doen? Weet eh, niet. Vechten, bier drinken, een tattoo zetten... Ik weet het echt niet, maar ik vind het wel zielig. En we hebben het de vorige week een beetje over gehad. Het is mogelijk om een rijbewijs te halen in ruil voor seks. Er is een website die volgens mij zo langzamerhand al van het internet afgehaald is, maar dat was wwwrijbewijs naturanl Wat? Nog een keer, nog een keer, nog een keer. wwwrijbewijs streepje, streepje, goedkoopste. Goed. Te, ja? Streepje. Streep, oh, streepje. <laughs> ik daar streepje wel genoeg. Nog nee, bij een dame eh, maar. Ja, nou, streepjes. Oké, okay, ja. Ja, waar ben je nu? Ja, oh, in God. Natura, hè? Ja, in streepje Natura.nl. Oh, drie streepjes. <laughs> ja. Weet ik eigenlijk drie vrouwen dan? Of, uh, Punt Punt .nl Punt .nl Punt .nl oh. oh, jammer. Ja! ja hij, hij leeft vijf. nog, hoor. Ja, joh. <laughs> ja, serieus. Als je dat vijf ziet op de voorpagina als je daardoor genomen wordt, nou... Dan, eh... Uh, Alexander. Dat ga ik liever betalen. Maar, maar oké, okay, ga verder met je bericht. Ja, ja, nou in ieder geval, je kunt er dus seks hebben om je rijbewijs te halen. Dit is volkomen legaal, dus dan weet je dat ook al. Ja. Hey, even, even tussendoor. Lelystad had er niet tussen. Oh, Amsterdam, Saandam, Uitgeest, Hoorn, Beverwijk, Bussum, Ermelo. Ermelo? Oh. Apeldoorn. Putten. <laughs> nou, echt gewoon een christelijk dorp. Ja, um, Ermelo dan. Door Nijmegen, Deventer, Leiden, Delft, Rotterdam en rij eronder. <laughs> nee. nee, dat is leuk. Ja, leuk. ja oké. Okay. Uh, Volgende. Uh, uh, een of andere uh, gerenomineerde astrofysicus van Harvard zegt dat wij uh, alle, helemaal alleen zijn in het universum. Uh, toen ik dat las was ik natuurlijk heel erg bedoeld. Dit is een hele interessante stof. Wat blijkt? Dit wereldwonder van een kind heeft zijn conclusie gebaseerd op een onderzoek van 500 planeten. 500! Dude, wat is dat voor conclusie? Als ik hier 500 stenen op ga tillen, zal ik ook onwaarschijnlijk genoeg geen Leeuwen tegenkomen. Maar die bestaan wel, dacht ik. Dit is echt weer zo'n vent die graag in het nieuws gaat komen. Nu ik het toch over um, het onderwerp van onderzoek heb. Mm -hmm. um, ik storm er telkens meer en meer aan onwetende christenen. Hè? Van het een naar het ander, zo ben ik dan weer wel. Oh, Laatst ja. was ik in Ermelo. Ah, kijk, daar kan je de rijbewijs uh, op halen. Don't ask me why. Ik, uh, nee, ik, rijbewijs niet. Ik, ik zeg niks, ik zeg niks. Maar daar, daar kwam ik een of ander winkeltje in. En dan kon je van de uh, buitenkant al zien dat het evangelisch was. En er stonden allemaal hangertjes met teksten als... Dus ik ben een ongeluk. En theorie? Dus eerst was er niets. En het is nog een ploft ook. Oké, okay, ik <laughs> moet zeggen, ik vind de geniale tekst. Daarom ja. valt. Maar zonder ook maar enige vorm van onderzoek of naslag. Ja, ik kan er echt niet tegen. Ik word er echt ontzettend agressief van. En dan moet ik okay. niet een heel lief, leuk liedje op gaan zetten, want dat schiet niet op. Ik word er ontzettend agressief van. Ik ben goed bezig, jongens. Nog één keer agressief. Ja. Nee, maar goed, ik wil even wat beelden schetsen, ja? Christen en andere gelovigen, die doen niet aan kritisch denken. Dat kan niet, want kritisch denken zou betekenen... dat jij in alle aspecten van het leven kritisch kijkt naar hoe het zit... en daar conclusies uit trekt. Als een religieuze persona mag dit niet. Er wordt gezegd, luister en denk niet. Geloof en twijfel niet. Hoe kun je zoiets in deze tijd nog serieus nemen? Dit is een mentaliteit dat zelfmoordterroristen kweekt. Er is een hoop mis met religie en de haat. Aanhangers daarvan, maar het ergste blijft dat zij niet nadenken. Alle besluiten die ze nemen, nemen ze op theologische in plaats van wetenschappelijke grond. Dat de wetenschap kom op iets wat gebaseerd is op jezelf fout bewijzen. Kritische faculteiten die zonder, pardon, jouw levenswerk gewoon onderuit kunnen trappen. Dat is wetenschap. Is dit niet hoe wij nu moeten leven? Door overal gewoon een vraagteken achter te zetten. Darwin, Mohammed, Jezus, Yahweh, God. Wie geeft mij het bewijs dat deze heren echt goed heeft. Het goed hebben. Het bewijs van Darwin zit in elk natuurhistorisch museum ter wereld. Mohammed en Jezus. Ja, er zijn hypotheses die hun bestaan beredeneren. En om de moslims en christenen van de wereld even goed te fucken. Er zijn zelfs hypotheses die zeggen dat deze mannen één en dezelfde vent is. Wat zijn ja. jullie aan het doen dan? <laughs> ik zie jullie allemaal leuk naar het scherm zitten kijken. Hij zit aandachtig te luisteren. Ja, ja oké. Okay, okay. Anyway, uh, ze zeggen dus dat dit misschien dezelfde vent is. Maar meer is het niet. Een hypothese ongesteund door zwak bewijs en traditie. Meer is het niet. Dan gaan we het nu even over God hebben. Laat mij bewijs zien. Niet, eens nada. Een boek dat zegt dat het zo is. Maar ik heb hier in mijn hand een boek dat zegt dat Dumbledore heer en meester is. Is dit ook waar? Desalniettemin niet staan christenen erbij, zonder kritisch ergens over na te denken, zonder te kijken naar hun leven en zien dat het allemaal grote leugen is. Dames en heren, dit soort mensen zitten bij ons in het kabinet. Mensen die incapabel zijn om kritisch na te denken, die hebben het voor het zeggen over jou en over mij. Denk hier maar eens goed naar. Words. Yo, God is for the dead Oh. Weet wat je, er ook een, was vijf, een, een, een uh, filosoof, een Nietzsche, ja. als je een beetje bent in de, in de filosofie. Hij zei ook al: God is dood. En dat was echt toen jongen, dat was echt een. Ja. Uh, 150 jaar geleden maar, ongeveer en, moet je het wel goed zeggen. Goed zeggen? God, God, is, is tot. Oh ja, God is tot. Ja, God is tot. God is tot. Ja, op zo'n manier. Nee, manier. klopt, klopt, klopt. God is dood, zegt hij. Zegt hij. En ja, weet je zelf of vindt moet van zelf maar? Wij geloven in Henk Storm. Ik geloof in Henk. Hank. Hank Storm. Hank Storm. Hank Storm. Hank Storm. Ik wel. Hé, hey, maar trouwens, ik heb een uh, vervelende mededeling. Wat? Het is alweer het einde van de show. Jawel. Ja, dat vinden wij ook niet leuk. En wij weten dat jullie dat ook niet leuk vinden. Of misschien naar Nico's glashart dat jullie denken... Eindelijk, dan kunnen we weer fatsoenlijk naar de... Uh, de, de nou, wat, wat nee, draaien wat we hier hierna na eigenlijk? 30 tot 20, of niet? Deug van tegenwoordig. Ach, niet de sterren tot 20, hè? Nee. Oké. Nee, eh. Oh je wel, was... ja, ja. ja, ja, ja nee, top 20. Na, 9 uur ah, 20. na ons? Ja. ja, ja, ja. Het is echt waar. Er zijn heel veel mensen die precies na 9 inschakelen. Ja, weet je wat het is? Kijk, je, je hebt een niveau: is een soort grafiek. En het, dit, dan negen uur echt zo, heb je zo'n cliff zeg maar, van 200.000 meter naar beneden. Weet je wel? Dan heb je ons en dan heb je daarna heel lang. Uh, sorry, ik ga het programma afkraken wat eigenlijk niet mag. Jawel, oh, want het is toch een opgenomen. Oh! oh. Oké, okay, sorry. Het spijt me. Nee, nee, nee. Ik, ik vind het niet kunnen. Nee, nee, nee sorry. Nee, sorry. Ze, ze gaan nu echt huilend naar de club. <laughs> Oh ja. Nou, wat is dit de gave plaat. De leeuft ja, tegenwoordig. Wij gaan er zo vandoor. Wij zijn er klaar mee en wij gaan inderdaad ja, huilend gaat. naar de club. Bye bye. Boeie. Boeie. Ah. de kleren naar de gaan, en ga naar de club. Ik geef me niet noem meer om die uit elkaar te drukken. ben je zo? Met je praatjes en je hand, dat is waarom doe je zo? Je vriendin en vieze bankers en mama's zij. En ze zullen altijd slecht zijn voor haar die andere dertien in een gul zijn. Die kan, wil je, en misschien wel Boog, je goed met traan Al is het haar dat naar de club Ik geef beneden een moe Slak om door die datje vloeg Ik hou maar flow, ik heb flow Ik heb flow, ik heb flow Paraboom Is dit de inste We gaan heilen naar de club Heilen in de club Let's go, iets naar half twee, ja. Yeah. De regen met bakken naar yeah. en een blak in, in een de zee. Op oh, weg naar de party, neer. But with the lint But I own Is this the same? Is this the in the club I in the disco I in the day I in the day This is a goddamn trick So tragedy in this bed <laughs> Tragedy in this bed <laughs> Rapey, that's so for class Tragedy in this bitch Tragedy in this bitch Ik weet een hap, ja Maar ik weet niet wat het is Ik weet niet wat het is Nee Nou laat me drinken En vergeet al die shit Vergeet al die shit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 Pauze zijn gemaakt Beloften zijn gebroken Kwaad bloed is gezet Kwaade woorden zijn gesproken Met telefoons gesmeten En in oren opgehangen Hij Wordt gehaald in de club was nooit tevoren Door de zang Polonese Van traantjes op mijn wang eh, Sta met tegenzin te schuilen in de gang eh, Iedereen groeit me doen alsof de neus op opbloedde. Iedereen weet Als het goed met me gaat zit ik thuis Want thuis heb je geen kook, Geen hoeden, geen sletten, geen hoes Geen Wodka uit, Geen MD in mijn oog Weer een Lijkt like wel op een pannenbeer De mascara. Zit niet meer in mijn haren Zit ook garen. De ladders maken De finish keer Ik hallo de bitch Voel me alleen De wereld zit zo gemeen Iedereen Is tegen mij Iedereen Ze vergeten mij Maar rustig Ik ga niet boos worden Ik wil alleen maar getroost worden Ik zei rustig Ik ga niet boos worden we Look at close for a ghost ball boom is this the Dit is Radio Lelystad op de kabel 91.1 FM, in de Eter op 90.3 FM en op Radio NL. Dit is onze radio, altijd in de lucht. Radio Lelystad. Met het nieuws van 9 uur. Goedenavond, dit is het Novumnieuws Nieuws op Radio Lelystad. Ik ben Elisabeth Stijns. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders met een Iraans paspoort sterk af om naar Iran te reizen. Na ophanging van de Nederlandse Iraanse Zara Bahrami zijn alle ambtelijke contacten met het land bevroren en is de spanning om te snijden. Minister Roosentaal noemde de executie een barbaarse daad.